Met nu entertainment for you. Als jij hebt het kan. Wij geleiden muziek, wij glijden muziek voor jou. En geluid, kijk je spiegel uit. Je speakerluis.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 Vrienden kastelein telkens als we dronken zijn, is er een feest. Zijn wij erbij en met z'n allen. Telkens als we dronken zijn, is onze beste vrienden kastelein Telkens als we Radio op pole Position ZFM. In een kafetje zat stil aan een tafel een meisje met giet zwarte haren. Zoiets als zij zag ik nog nooit.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 Kom je vandaan en ik vroeg Kom je vader je halen La, la Ik wil amor Ik geef mijn kans bij de volgende dans En wij kusten daarna op een bankje Si, si, senor The moon show is the Christmas.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 Misschien is het wel beter van niet Ik heb stiekem met je gedanst Ik hoop dat je het.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 En Tot in de vroege morgen geniet ik alleen van jou. Ja, ja. Spanning doet veel met mij. Vertrouw Vertrouwt maar onverklaarbaar. De passie van onze liefde. Het gevoel waar ik zo vandaag heen Nee, voel me mee. Overparl in de stranden. Nog zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden. In de wildste zee. Vol van passie en van lust. Neem me met je mee. Dat mijn vuur niet wordt verblust. Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou. mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit Zweefend naar geluk, onbezorgd en vrij, vrij, vrij. Tot dan de morgen komt en ik weer wat een Doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij En je me mee, al te parren in de stranden Of zeg ik geen nee, als we samen weer belanden In de wildste zee van passie en van lust Neem me met je mee Zodat we vuur niet wordt verplust Dromen Dromen van jou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 Natuurlijk zijn we andere ons eigen weggegaan, met, met anderen in ons goud en in ons vrij. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet weggaan we komen samen uit een samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken omdat ik steeds ben blijven roomen, dat het nog zo bij zal komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.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 Rest gaan jagen, nu is die tijd weer hier samen in de zomer We zitten heerlijk buiten: we zijn niet meer te stuiten de drank.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 Tot in de late uren alles alle Spanje af Zonder een perdon Al die smoelen nachten ik was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerstroom. antwoord 106.9 fm kapitein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 Okay. Ik ken er niks aan doen. Als feest ooit een sport, sport, sport, sport kampioen. Ik stop pas als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik gek in dat een jong oer. Dit is een feest, hey, waarvan ik morgen niks meer wil. Face, waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat als een aap en een keer als een beest Ze zat als een aap en een als een beest Hand van de lucht en 3, 2, 1 Komt later, maar vanavond ben ik erbij. Ook al sta ik op met een bonkende kop. Morgen de tijd Het is een, een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik weet of waar ik ben geweest. Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ze zat als aan een avond, een keer de andere Landen met z'n allen in die, die twee En nu natuurlijk nog, ontmoet. Dag. Staat zij in haar winkel, al met de lach. Haar winkelkleding, die is te bloot. Ze heeft een vaste klant, de grindie. jongens, weten niet, helemaal dat gewoon komen Hé! Ze heeft mijn lekker gezond. <touwtiedad> Op hoge Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. ZFM wow.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 Zij, hey,